Dit is Radio 1 met Frederik de Jong en Marcel Oosten. In het NOS Radio 1-journaal hoort u straks vanuit Rotterdam. Daar wordt namelijk de woning van de burgemeester beveiligd. En in Kiev is de eerste doden gevallen... bij botsing tussen politie en demonstranten. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorold Megens. Na een jaar van voorbereidingen begint vandaag in Montreux in Zwitserland de vredesconferentie over Syrië. Tientallen landen en organisaties doen daaraan mee. En niemand houdt rekening met een doorbraak... Toch zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken... dat deze conferentie de kans is om het bloedvergieten in Syrië te stoppen. Now this must not be this is the for de Britse minister Heek. De conferentie werd mogelijk gemaakt door de Amerikaanse minister Kerry... en zijn Russische collega Lavrov... Zij vonden dat er een einde moest komen aan het geweld in Syrië. Het plan kwam in een stroomversnelling na de dodelijke gifgasaanval... in een buitenwijk van de Syrische hoofdstad Damascus. Bij een nieuw gewelddadig treffen tussen demonstranten en de politie... in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn twee doden gevallen. Het lijk van een van de twee vertoonde volgens mediaberichten schotsporen... maar de politie bevestigt dat niet...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 Volgens de politie is de daling voornamelijk te danken aan een betere samenwerking tussen Horeca, politie en lokale overheden. In Groningen is een krantenbezorger neergeschoten en dat gebeurde vanochtend rond half vijf op het Hoendiep aan de rand van het centrum. De politie. Ja, als het nu al snel werd duidelijk uh, dat uh, dat op de man uh, was geschoten. Hij werd met een schotwond naar het ziekenhuis uh, gebracht. Hij verkeert buiten uh, levensgevaar. is ook aanspreekbaar. Dus we zijn op dit moment met hem in gesprek. En op het woenddiepe doen wij nu sporen onderzoek om te kijken van nou ja, wat er precies is gebeurd. En ook om te kijken of wij een, een dader kunnen achterhalen. Ja, het is niet duidelijk waarom de 35-jarige man is neergeschoten. Getuigen zeggen dat ze iemand met een bivakmuts hebben zien wegrennen. Het huis van de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb wordt sinds gisteravond bewaakt. De politie zegt dat er een bedreiging is binnengekomen aan het adres van de burgemeester. Over de aard van die bedreiging wil de politie verder niets kwijt, wel dat dreigementen altijd serieus worden genomen. Abutaleb is vaker bedreigd, dat had onder meer te maken met voetbal. Of het dit keer te maken heeft met de bekerwedstrijd Ajax-Feyenoord van vanavond is niet duidelijk. Abutaleb heeft Feyenoord-fans opgeroepen om niet naar Amsterdam te gaan. Naast de familieleden van de leiders van China hebben geheime bedrijven en bankrekeningen in buitenlandse belastingparadijzen. Zo is de zwager van de Chinese president Xi Jinping mede-eigenaar van een onroerend goedmaatschappij op de Britse Maagde-eilanden.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 Radanska ontmoet in de halve finale de Slovaakse Dominika Sibulkova. Die was te sterk voor de Roemeense Simona Halep. Het weer bewolking overheerst. Soms is het nevelig. Plaatselijk breekt even de zon door. In het westen wordt de bewolking al snel dikker. En daar valt in de loop van de middag wat regen. Vier tot zes graden wordt het. Komende nacht breidt de neerslag zich over het land uit. Van morgen overdag is er weer wat minder regen. ANWB Verkeersinformatie, Jolande van der Velde, Hoe gaat het op de weg? Frederik, het is een uh, vrij bescheiden ochtendspits. 36 kilometer in totaal. Rond Amsterdam staan de meeste files. Verder wat vertraging in het zuiden van het land. Uh, twee files vallen daardoor een beetje op. Op de A50 Os richting Eindhoven tussen Afrit en en Noord, 3 kilometer. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Bergen-op-Zoom en Knopen de Stok 6 kilometer. Dankjewel. Dramatische woorden in de Tweede Kamer... van de initiatiefnemers van het Burgerforum EU... dat ten strijde trekt tegen het inleveren van nationale bevoegdheden. Hoort u zo meteen. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Zo, lieverd. Wat zullen we deze vakantie eens doen? Nou, ik wil een mooie rondreis.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 Het meest luxe resort Hof van Saxe. Kijk voor de beste last minutes op hofvanzakse.nl Burgemeester Abu Talib van Rotterdam doet een dringende oproep aan Feyenoord supporters om niet naar Ajax Feyenoord te gaan. Ik ben niet zo vaak moraliserend, maar in dit geval zeg ik, ga alsjeblieft niet, blijf in Rotterdam. Nu bewaakt de politie het huis van de burgemeester. Horen we zo meer over van justitieverslaggever Robert Bas. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Goedemorgen, zeven minuten over acht. De politie in Kiev is begonnen met de ontruiming van het tentenkamp van demonstranten. En het gaat er hard aan toe. Voor het eerst zijn er doden gevallen. Consument Geert Groot-Koerkamp, wat is er precies gebeurd? Uh, nou, vanochtend uh, heeft de politie in ieder geval enige uh, honderden meters uh, vooruitgang geboekt. Uh, nou, dat ze uh, een paar dagen lang zeg maar, uh, tegenover die massademonstranten en railschoppers hebben gestaan. Uh, maar inmiddels is de situatie, situatie weer veranderd. Uh, men heeft weer uh, de oude posities moeten innemen. Die, die demonstranten hebben een soort tegenaanval ingezet. Uh, en daaraan voorafgaand zijn inderdaad naar verluid twee doden gevallen. Een jongen die zou zijn, uh, neer, uh, naar beneden zijn gevallen van de 13 meter. Die zelf op een ongelukkige plek heeft een beweging gemaakt uh, en is, is gevallen en uh, omgekomen daarbij. En er zou ook iemand, een demonstrant, uh, zijn bezweken aan schotwonden die uh, afkomstig zijn van de politie. Nou, het ging er al harder aan toe, uh, Geert, na die door aangenomen wetten. Hè, die, zijn, die zijn er snel doorgedrukt die de, de, de rechten en mogelijkheden van de demonstranten wat beperken. Is dit nog meer olie op het vuur? Dit is meer olie op het vuur, ja. Uh, die wet, die, die, die maatregelen, die zijn vorige week in, in razendsnel tempo door het parlement gejaagd en, en ondertekend door de president. Die zijn afgelopen nacht om 12 uur zijn ze ingegaan, gisteren zijn ze gepubliceerd. En dat betekent dat demonstreren uh, in wat voor vorm dan ook, uh, dat, dat een stuk riskanter wordt. En de, de, de, de hoop van de regering is natuurlijk dat, dat mensen hierdoor geïntimideerd worden en niet meer zo en masse naar het uh, plein van de onafhankelijkheid gaan. Daar vlak bij die plekken waar die relatie plaatsvinden. Uh, maar gisteren was daar weer een, een grote bijeenkomst. Vandaag worden er opnieuw heel veel mensen verwacht. En ik denk komend weekend sowieso, als het geen werkdag is, uh, dan zal men zeker weer een grote bijeenkomst organiseren. Maar het feit dat er dus nu doden zijn gevallen, uh, en ook het feit dat, dat de regering uh, wel zegt te willen onderhandelen, maar eigenlijk, uh, ja, uh, daar op dat vlak ook niet verder komt, dat betekent in feite dat, uh, ja, dat er voor heel veel demonstranten en voor die oppositie geen andere weg lijkt dan dit protest hoe dan ook voor te zetten. Ja, dus we laten zich niet te intimideren, ook niet door doden die vallen. Uh, ze laat zich zeker niet intimideren. Je hebt gezien dat um, een paar maanden geleden, alweer uh, eind vorig jaar, dat er toen een, een hard politieoptreden is geweest tegen studenten. Dat, dat was ook echt olie op het vuur. Uh, dat was het domste wat uh, de regering toen had kunnen doen. Uh, dat heeft toen geleid tot enorme uh, nieuwe demonstraties. En er is geen reden om aan te nemen uh, dat dat niet nu uh, opnieuw zal gebeuren. Het enige is dat uh, de regering bij monden van premier Azarov uh, zojuist wel heeft gezegd van ja, als dit nog langer doorgaat, dan rest. Ons niets anders dan geweld te gebruiken. Um, en en uh, het, het ligt natuurlijk voor de hand dat men zint op een mogelijkheid om dat uh, plein van de onafhankelijkheid, het, zeg maar het centrum van dat verzet, waar ook echt dat grote tentenkamp is, waar af en toe tot honderdduizend of meer mensen bij komen, om dat op een uh, geschikt moment uh, te omsingelen en te ontruimen. Maar de vraag is dan of je dan niet het uh, probleem uh, verplaatst, want uh, het ligt voor de hand dat die demonstraties dan, demonstraties dan op een andere plek gewoon zullen doorgaan. Ik denk niet dat de oppositie. En dat protest zich zo uh, zonder slag of stoot zal overgeven. Consument Geert de Groot-Koerkamp vanuit Kiev... waar dus nu twee doden zijn gevallen. Tien over acht geweest. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. We gaan het hebben over de vredesconferentie voor Syrië. Alle ogen zijn gericht op het Zwitserse Montreux. Daar op de onderhandelingstafel, de ronde tafel... ligt de bijna onmogelijke taak om de Syrische regering... en de verdeelde oppositie dichter tot elkaar te brengen. Dat dat lastig wordt bleek al uit het voortraject van de conferentie. De VN, Amerika en Rusland hebben een maanden voorbereid. 22nd of, uh, Mag Iran meepraten of niet? VN-chef Ban Ki-moon besloot om Iran toch een uitnodiging te sturen. De Iran, if they are invited, uh, then they will play a very positive, constructive role. Niet alleen de VS is kritisch over de deelname van Iran, ook de Syrische oppositie is dat. Die dreigt zelfs geen vertegenwoordigers naar Genève te sturen als Iran komt. An extraordinary development coming to us from the United Nations. He has decided that the one day Montreux gathering will proceed without Iran's participation. Een van de belangrijke spelers is er niet bij, Iran. Exclusive nieuwe report, alleging systematic torture and killing by the Assad regime. Tienduizenden foto's laten zien hoe er wordt gemarteld en gemoord. This is in essence a person who has been. De foto's geven letterlijk beeld bij wat we al lang wisten... namelijk dat Assad uh, zich schuldig maakt aan misruwelijke mensenrechten schenning. Voor de partijen zoals Amerika en de oppositie... zal het nog maar weer zijn argument zijn om te zeggen... Uh, dit is dus het regime waar we vanaf moeten. Dit is waar Geneve over zou moeten gaan. We praten verder met Midden-Oosten-deskundige Petra Stine. Goedemorgen. Goedemorgen. De aanloop naar de vredestop was dus uiterst moeizaam. Wat wordt dit voor vredesconferentie? Nou ja, u zegt vredesconferentie, uh, dat gaan we niet de komende dagen zien. Het is uh, een diplomatieke dans, een aantal rituelen. Vandaag heb je dertig delegaties met heel veel mensen... die allemaal drie, vier minuten krijgen om officiële verklaringen te geven. En dan uh, aanstaande vrijdag, dan gaan de twee partijen... de Syrische oppositie en de, Syri het Syrische, de Syrische regering... die gaan achter gesloten deuren met elkaar in gesprek... Ja, die, die verklaringen, zal daar het woord vrede niet in gebruikt worden? Nou, ik vermoed van wel. Uh, kijk, soms uh, doen mensen aan wishful thinking... en ik denk dat er heel veel wensdenken in deze conferentie zit. Want ja, als je kijkt naar wat er in Syrië aan de hand is... 130.000 doden, miljoenen mensen die gevlucht zijn binnen Syrië... en naar de buurlanden. En ja, eigenlijk twee partijen die het niet, zullen, die niet in, slaat, in staat zijn om, om te winnen. Ja, een padstelling. Dus er moet iets doorbroken worden... Aan tafel zitten allerlei partijen, mevrouw Stine, u gaf het al aan, uh, tot aan Vaticaanstad toe. Maar belangrijk natuurlijk ook de Verenigde Staten, Rusland um, en de Syrische oppositie en de Syrische regering. Is dat het meest haalbaar dat ze überhaupt met elkaar praat. Nou ja, en, uh, ik ben zelf diplomaat geweest... en soms zeg je de meeting is the message. Het feit dat mensen bij elkaar komen, dat is al heel erg bijzonder. Maar ja, er moet iets gebeuren. En kijk, het is heel simpel. Je maakt geen vrede met je vrienden. Dus deze partijen die uh, ja, elkaar letterlijk naar het leven staan... Um, Alhoewel, die oppositie die aan tafel zit, daar moeten we ons niet in vergissen. Dat is een, uh, inderdaad een, een, een verzameling van verschillende groepen. Maar zij hebben steeds gezegd, wij zijn uh, voor vreedzame oplossingen. En soms moet je uh, de wapens nemen, maar ja. we willen liever een democratische Syrië. Ja, maar er zijn nog veel meer groeperingen natuurlijk, die niet aan tafel zitten. Nee, dat klopt. Kijk, er is een hele discussie over wie die uh, oppositie nou eigenlijk vertegenwoordigt. Maar ik zeg dan, ja, wie vertegenwoordigt Assad? Assad is een dictator die al veertig uh, jaar zijn vader was aan de macht. En daarna is hij aan de macht gekomen. En ja, als je in, in Damascus vraagt van uh, steun je Assad, zullen veel mensen uit angst ja zeggen. En misschien ook wel omdat ze ontzettend bang zijn voor die jihadisten. Maar er zijn natuurlijk veel meer groepen in uh, Syrië. Wanneer is de conferentie wel een succes? Want er wordt nu natuurlijk veel gesproken over dat het eigenlijk niet kan slagen. Nou, voor, voor Assad is het een succes als uh, het Westen steeds meer overtuigd raakt dat hij de enige is die die terroristische groeperingen, Al-Qaeda, ISIS, uh, Jabhat al-Nusra, ik bedoel zijn keur uh, en verschillende namen, dat hij degene is die daar uh, nou, uh, uh, een paal en een paar kan stellen. Voor de oppositie zou er een succesje zijn als ze in elk geval een staakt-het-vuren kunnen afdwingen in een aantal gebieden, zodat er humanitaire hulp kan worden. En dat er misschien ook een heel klein begin van een politiek proces uh, wordt gestart. Ja, want dan zou je een volgende conferentie nog kunnen beleggen als je dit soort kleine succesjes binnenhaalt? Nou ja, de kans dat we Geneve 3, 4, 5 krijgen is wel aanzienlijk. Um, maar goed, de, de verwachtingen zijn laag gespannen. Daar kan, kan er niets mooiers van maken. Nee, maar het, ja, het, een eerste aanzet is het enige wat we kunnen concluderen. Nou, wat je, wat, wat je wel ziet, en ik ben zelf diplomaat geweest zoals ik al zei, kijk, je moet op een gegeven moment als het slagveld helemaal geen oplossingen meer biedt en beide partijen tegenover elkaar staan, dan is dit wel een manier om met elkaar in gesprek te komen. Ik hoop eigenlijk uh, dat ze, die, uh, als ze een vrijdag achter de dus gesloten deuren gaan zitten, dat ze daar blijven zitten een aantal dagen en dat er echt wat uitkomt. Dank u wel. Midden-Oosten-deskundige Petra Stine, graag gedaan. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velden. De spits die blijft bescheiden, Marcel. Twee dingen vallen op. Op de A16 een ongeluk van Breda naar Rotterdam. Voortknopend de Bresseplein 4 kilometer. Op de Van Brienenoordbrug is de linkerrijschok dicht. was ook een ongeluk op de A50-Oost richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Vechel Noord 6 kilometer. De Bergen is er al bij. Bij Veghel is nog de linkerrijschok dicht. Elke werkdag, ochtends van 6 tot 9 en s middags van half 5. Tot zes. Het NOS Radio 1-journaal. 16 minuten over acht. Een bedreiging tegen de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abu Taleb. De politie neemt die bedreiging zo serieus... dat zijn huis inmiddels bewaakt wordt. Justitieverslaggever Robert Bas... vanavond speelt Ajax in de arena tegen Feyenoord voor de beker. En de eerste gedachte is dan ook... het zal wel iets met die wedstrijd te maken hebben.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 Nou ja, de gemoederen zijn hoog opgelopen, dat blijkt. Uh, enkele honderden feyenoord-supporters hebben mogelijk een kaartje. Dat kan een hele vervelende situatie vanavond worden. Uh, bestuurders en de politie uh, breken hun hoofd ook... hoe ze dat vanavond onder controle blijven houden. Er is veel contacten over geweest. Tuurlijk speelt dat. Als je ze de social media volgt... dan zie je ook heel veel verwensing naar het adres van Abu Taleb. Alsof hij daar uh, uh, iets mee te maken heeft. Maar het zijn uiteindelijk natuurlijk wel de supportersverenigingen zelf geweest... die hebben besloten om uh, dat er geen publiek uh, mee komt. Mee ja, die komt. burgemeesters eventueel wel, hè? Ja, dat is natuurlijk het raar. In dit geval kwam dan toch weer uh, een aantal mensen menen dan toch dat Appertalep mogelijk daar weer schuldig aan is. Uh, uh, Appertalep probeerde gisteravond nog een boel een beetje te zussen door te zeggen van blijf nou thuis. Want ja, het is niet veilig als je daar naartoe gaat. Ja, en dan toch agenten voor je deur. Dat zou ook te maken kunnen hebben. Maar ja, weet je wat, uh, het bestuur tegenwoordig in Nederland is zo dat uh, uh, uh, nou ja, bedreigingen zijn eigenlijk aan de orde van de dag. Het kan ook iets anders zijn. Uh, uh, dat horen we misschien in de loop van de dag wel iets meer over. Uh, maar het is ook niet de eerste keer dat hij bedreigd is geweest. Ik heb begrepen dat inmiddels de politie uit zijn straat weg is uh, vanochtend. Uh, dus de ernstigste dreiging leek er ook weer een beetje voorbij te zijn. Maar ja, ik denk ook dat de politie ook geen, uh, geen, geen risico's wil lopen. Stel je voor dat het uit de hoek van fijne supporters komt. Dat zijn mensen die ook nog wel uh, geëmotioneerd kunnen zijn als het over hun club gaat. En dan misschien ook wel gekke dingen kunnen doen. Dus het is meer preventief denk ik dan dat er een hele... ...een zware, serieuze dreiging is. Bij de wedstrijd is er ook extra politie inzet... ...want er wordt geprobeerd om Feyenoorders niet binnen te laten komen. Dat lijkt me heel ingewikkeld. Ja, kan jij zien of iemand van Feyenoord is of niet? Dat is ontzettend lastig natuurlijk. Ze, ze hebben lijsten. Uh, de, de, er is een speciale eenheid bij de politie in Rotterdam... ...de voetbaleenheid die hebben ook foto's van wie nou de harde kernleden zijn... die zullen ze natuurlijk gaan proberen te herkennen als die er naartoe komen. Ik heb geen aanwijzing dat er echt veel mensen van de harde kern naartoe gaan. Misschien wel gewone supporters. Ja, en die zullen pas opvallen als uh, Ajax scoort of Feyenoord scoort... en wel of niet meegejuicht wordt, denk ik dan. Ja, maar Robert, dan krijg je een gevaarlijke situatie. Maakt dit de politie in Amsterdam met name zorgen? Absoluut, natuurlijk. Uh, we hebben natuurlijk afgelopen weekend de situatie gezien uh, bij Utrecht. Ja. Daar is natuurlijk ook misgegaan. Uh, het is wel vaker misgegaan. En de gemoederen zijn natuurlijk ook opgelopen... Ook omdat er afgelopen zondagnacht een incident is geweest. Mogelijk supporters van Feyenoord hebben ingebroken in de supportershoven van Ajax. En hebben daar als een soort ludieke actie uh, uh, kakkelakken losgelaten, Als we de social media moeten geloven. Oh ja. Nou ja, daar zijn ze heel erg boos over natuurlijk bij de, bij de, de harde kent van Ajax. Ja. Dus ja, zo blijven ze gaan ook een beetje opfokken. Goed. Robert, uh, blijf het in de gaten houden. Mocht je iets meer te weten komen, dan horen we dat graag van jou. Robert Bas. Dramatische woorden in de Tweede Kamer gisteren... van wetenschapper Thierry Baudet. Hij is een van de initiatiefnemers van het burgerforum EU. En dat forum trekt ten strijde tegen het inleveren... van nationale bevoegdheden aan de Europese Unie, aan Brussel. Hij zei het zo. U realiseert het zich misschien niet. Maar wat hier feitelijk gebeurt, is dat uw politieke standpunten... geen consequenties meer zullen hebben. U heft uzelf op. Maar daartoe heeft u het recht helemaal niet. Want de soevereiniteit ligt uiteindelijk bij ons, bij het volk. U bent slechts de vertegenwoordiger van het Nederlandse volk. En u kunt niet iets weggeven dat u niet bezit. Het burgerinitiatief vindt dat Nederland moet stoppen... met de sluipende machtsoverdracht... en wil dat er een referendum wordt gehouden... als je dan toch bevoegdheden overdraagt. Ja, nou, dat komt er niet van. Dat is wel duidelijk geworden gisteravond. Maar, Wilco Boom in Den Haag... was er wel waardering voor het burgerinitiatief? Ja, dat kunnen we zeker. Veel waarderende woorden in de Tweede Kamer voor dat initiatief van Baudet en econoom Engelen en anderen. Uh, iedereen vond het goed dat Europa weer een keer nadrukkelijk op de agenda van de Tweede Kamer stond. Maar er zijn in die Tweede Kamer maar een paar partijen echt op de hand van deze groep verontruste wetenschappers en publicisten. En dat zijn de SP, de PVV en de Partij voor de Dieren. En dat zijn ook niet toevallig de partijen die bekend staan als eurosceptisch. En het was dan ook heel erg logisch dat zij gisteravond in, in de lijn van dat comité van Baudet, veel van leer trokken... tegen de Europese elite en de uitholling van onze soevereiniteit. Laten wij dit proces steeds een beetje, steeds een beetje... laten wij dat, ja, met instemming van de meerderheid in de Kamer... laten wij dat proces gewoon maar doorgaan, gewoon maar doorgaan... totdat we inderdaad tot de conclusie komen op een dag... hé, hey, we doen er niet meer toe, we gaan er niet meer over. We hebben het hier over het al dan niet opheffen van de Nederlandse staat namelijk opgaan in een Verenigde Staten van Europa. We maken een provincie van een Nederland als we niet uitkijken. Onze democratie wordt uitgehold. Ons land wordt verkwanseld aan Brusselse bureaucraten. We hebben steeds minder te vertellen over ons eigen land. En de puinhoop die dit veroorzaakt is duidelijk voelbaar. Scherpe kritiek van de SP, Partij voor de Dieren en de PVV... Eh, maar ook duidelijke kritiek... Vinden de andere de partijen daar dan van? Is er volgens hen niks aan de hand? Nee, zo is het uh, niet Marcel. Er is bij veel partijen wel een, een sprake van een soort ongemak over de huidige ontwikkelingen. De meeste partijen erkennen ook wel dat de rol van de Europese Unie van Brussel steeds groter wordt. Denk bijvoorbeeld aan het Europees bankentoezicht. Uh, denk aan de invloed van Brussel op de 3%-norm voor, voor het begrotingstekort. Nou, Dan komen misschien ook nog lidstaatcontracten met afspraken over het economisch beleid. Maar de grote vraag is natuurlijk, gaat dat sluipenderwijs? Heeft het daar niks over te zeggen uh, en staat het parlement zelfs buitenspel, zoals dat comi comité uh, suggereert. Nou, volgens de regeringspartijen, uh, VVD, Partij van de Arbeid, is dat in elk geval niet zo. En ook minister Timmermans van Buitenlandse Zaken die is het daar volstrekt mee oneens. Volgens hem is het een, zelfs een demagogische truc van politici die het niet eens zijn met de besluiten, die er volgens hem juist in alle openheid worden genomen. Ik heb natuurlijk goed geluisterd naar wat sommige mensen hier zeggen... zoals sluipende bevoegdheidsoverdracht. Maar niemand komt met een concreet voorbeeld... waarin de afgelopen jaren ook maar één keer... deze Kamer nooit het volle pond heeft gehad... bij iedere stap die we in Europa hebben gezet. Over alles is hier besloten. Wat de Kamer doet, doet de Kamer met open ogen. Ik weet, het bevalt u niet, zeg ik tegen de heer Van Bommel... want de meerderheid beslist anders dan wat u wil... maar dan moet u niet eh, zeg maar de integriteit van die meerderheid ondermijnen... door te zeggen dat ze niet met open vizier... en in open discussie hier tot die beslissingen komt. Ja, echt een beetje verontwaardigd, hè? Ja, en de typisch Timmermans, die kan zich enorm opwinden als het om zaken gaat die, die aan het hart gaan. En ja, het is wel waar, bijvoorbeeld over dat bankentoezicht en dat Europese begrotingstoezicht. Daar heeft het parlement uitvoerig over gedebatteerd en de meerderheid mee ingestemd. Tegelijkertijd is het wel zo dat de bevoegdheden van de EU daardoor toenemen en de, de rol van de nationale overheden... Afneemt, zonder dat de bevolking zich daar via een referendum direct over kan uitspreken. Nou gaat dat waarschijnlijk wel veranderen... want er liggen op dit moment wetsvoorstellen in de Eerste Kamer... om referenda mogelijk te maken. Ook over aanpassingen van een EU-verdrag. Dat is een initiatief van D66, PvdA en GroenLinks. De Tweede Kamer heeft dat al in ruime meerderheid goedgekeurd. En de verwachting is dat dit voor de zomer ook in de Eerste Kamer gebeurt. Nou ja, en als die eenmaal het licht op groen heeft gezet... dan kunnen burgers zelf een referendum afdwingen... Ze moeten dan wel 300.000 uh, steunbetuigingen verzamelen. Maar ja, als het een zaak is die de natie beroert, zou dat geen probleem moeten zijn. En ja, via die weg zou dan ook bijvoorbeeld de initiatiefgroep Burgerforum EU uh, een nieuwe kans krijgen om een referendum af te dwingen. Oh, dus er is nog helemaal geen reden voor treurnis. Dankjewel. Verslaggever Wilco Boom vanuit Den Haag. Vijf voor half negen. Kom uit Kuuk, gek. Staat er op de shirts die ze speciaal ja. hebben laten maken? Jazeker, de supporters van JVC Kuik. Het is een tekst van Loot de Kloot, heb ik begrepen van jou hoor, Marcobbin Visser. Loot de Kloot. Vanavond spelen ze van Loot Kuik. De kloot. Zij die van, uh, van Kuik tegen Peck's En als ze winnen schrijven ze geschiedenis. Jij bent in het clubhuis. Zijn de lunchpakketten al gepakt? Ja. De lunchpakketten die worden hier zometeen gemaakt, Marcel. En ze vragen zich ondertussen hier in Kuik ook af wat die uh, Pek Zwollenaren aan hebben. Weet jij dat toevallig? Zwolle, nou, Wat ik denk dat staat. wij dat wij. Ik bedoel dat zij in Zwolle... Wij. Nee, ik weet geen idee. Die zijn gewoon in blauw en wit. Oh, groen en wit. Is het, kan en het ook wit. tegenwoordig zijn? Ja, Zwolle kleuren. kleuren. Verder geen bijzonderheden. Nou, dan Om, misschien iets onder even, de paperbus, dan is het warm dan en mooi goed, wit, blauw. <laughs> nou, uh, dat, dat is ook een hele mooie rij, uh, Marcel. Um, de laatste kaarten liggen hier in dikke enveloppen... Uh, klaar op de bestuurstafel. Uh, uh, Ingrid Kloosterman is de voorzitter van JVC Kuik. En je mag zeggen, ze zit stoer tegenover mij. Ze heeft dus dat shirt aan met, dat, met die teksten op. En daar overheen een lekker stevig leren jackie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, tot de tanden toe bewapend. Ja, nou ja, voor zover we dat kunnen natuurlijk. Hè. Het belangrijkste is, is dat onze spelers dat ook zijn. Ja, en wat denkt u? Ja, dat hoef ik niet eens over na te denken. Dat weet ik wel zeker. Dat zijn ze. dat, dat zijn ze. Nou, misschien moet ik dat even aan Sjaak van Rijen vragen. De elftal leider. Ja. Hoe staat het team ervoor? Schitterend, eerlijk wel. Iedereen gemotiveerd om toch een wedstrijd te winnen. Tegen ja. ja. dus. En toen wordt het een bijzondere wedstrijd. Eh, Kwartfinale in de KNVB-week. Als ze dat halen, dan is dat voor het eerst sinds 1975. dat een amateurclub eh, het zo verschopt. Letterlijk en figuurlijk. U was in die tijd ook. Eh, voetbalde u voetballen. zelf ook? Ja, ik voetbalde toen bij, bij de Traffers. En toen maakte maakte het zo mee dat JVC. of dat IJsmeerwogens tegen. Ja. ja. ja. Azad. Ja. 4-3 geloof ik dat was. Ja. Ja. Dat was schitterend. Dat was groot nieuws ook, was groot sportnieuws. Ja, ja, de amateurtjes, die de profs. Dus. Ja. ja, het is toch een beetje het verhaal van David en Goliath. Hè? Ja, zeker. Ja. ja, zeker, maar dat gaat het vandaag denk ik ook weer worden. Ja, ja, ja, ja. Hoe uh, hebt u zich als voorzitter nou voorbereid op deze uh, bijzondere dag? Nou ja, net zoals op elke andere wedstrijd natuurlijk. Wij kunnen daar niet zo heel veel aan veranderen. Behalve dat al de, de zaken rondom die voetbalwedstrijd goed geregeld ja. zijn. En dat is qua voorbereiding administratief met name een hele klus geweest. En de secretaris en ik hebben die taak op ons genomen. Samen met heel veel andere vrijwilligers zijn ja. we de afgelopen weken druk geweest. En vandaar komt alles bij elkaar. 18 bussen gaan er richting Zwolle en dan hebben ze allemaal zo'n rood shirt aan. Nou, heel veel hebben zo'n rood shirt aan. 18 bussen rijden inderdaad achter elkaar ja. onder politiebegeleiding naar Zwolle. Ja. En uh, ja, het is eigenlijk jammer dat ik dat niet kan zien. Want wij gaan natuurlijk eerder met de spelersbus mee. Nou, wij gaan hier de laatste loodjes nog even. De laatste voorbereidingen treffen en de laatste administraties doornemen. Ik zou zeggen, tot straks. Oké, okay. tot straks. straks. Mijn Visser is vanochtend in Kuik.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 Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat, Nevit Easy. Kijk op nevitnl slash easy. Dit is Radio 1. Precies half negen, hier is Dorold Megens met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn bij nieuw geweld tussen de demonstranten en de politie twee doden gevallen. Het lichaam van een van de twee doden vertoonde volgens mediaberichten kogelwonden... maar de politie bevestigt dat niet... Een man viel van 13 meter hoogte te pletter... toen hij volgens de betogers door de politie achterna werd gezeten. In Oekraïne is de wet nu ingegaan die de demonstratievrijheid beperkt... en harder politieoptreden mogelijk maakt. Het geweld in de horeca neemt sterk af. Dat meldt de Volkskrant op basis van cijfers van de nationale politie. 2010 waren er nog ruim 7500 meldingen van geweld... en vorig jaar was dat gedaald tot ruim 5800. Volgens de politie is dat voornamelijk te danken aan een betere samenwerking... tussen de horeca, de politie en lokale overheden. In Groningen is een krantenbezorger neergeschoten. Gebeurde vanochtend rond half vijf op het Hoendiep aan de rand van het centrum. Het slachtoffer is inmiddels buiten levensgevaar. Niet duidelijk waarom de 35-jarige man is neergeschoten. Getuigen zeggen dat ze iemand met een bivakmuts hebben zien wegrennen. In Montreux in Zwitserland begint vandaag de vredesconferentie over Syrië. Tientallen landen en organisaties doen daaraan mee. De conferentie is mede mogelijk gemaakt door de Amerikaanse minister Kerry en zijn Russische collega Lavrov. En naast de familieleden van de leiders van China... hebben geheime bedrijven en bankrekeningen in buitenlandse belastingparadijzen. Zo is de zwager van de Chinese president Xi Jinping... mede-eigenaar van een onroerend goedmaatschappij op de Britse Maagdeeilanden. En ook de zoon en schoonzoon van oud-premier Wen Jiabao hebben daar bedrijven. Dat onthult een internationale groep van onderzoeksjournalisten. Miljarden dollars zouden zo sinds 2000 zijn weggesluist. Dat zijn de hoofdpunten. Bij weerplaza.nl Marco Verhoef, die winterse neerslag, stelt dat iets voor? Uh, voorlopig niet, uh, maar als je doelt op waar we het er straks over hadden... over de zaterdag, ja, dan kan het best wel eens uh, interessant gaan worden. Ja. Uh, voor ons is dat interessant, want ja, dan gebeurt er wat. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben een liefhebber van sneeuw. Dus voor mij mag het gebeuren. Uh, maar het is allemaal nog wel heel erg onzeker. Uh, tot zaterdag is het allemaal redelijk simpel. Dan hebben we over het algemeen vrij veel bewolking. In de loop van de middag en avond in het westen wat regen. En morgen op meer plaatsen neerslag. Misschien is wat natte sneeuw, maar het stelt niet zo heel veel voor... die winterse omstandigheden. En vrijdag is het dan meest droog, ja, en we kijken uit naar die zaterdag. Ja, goed. Nou, ik zit ook niet zo op z'n te wachten hoor, Marco. Uh, maar iets kouder, dat uh, wel. Is het een opmaatje voor volgende week dan toch iets winter? Of is dat ja, nog te ver weg? Ja, het blijft gewoon allemaal heel onzeker. Kijk, de modellen schotelen ons de laatste tijd steeds uh, een inval van Koning Winter voor Maar als het uur dan nadert, dan stellen ze het iedere keer weer uit. Ja. Dus ja, we moeten daar gewoon echt een heleboel slagen om de arm houden. Uh, en voorlopig is, het, uh, is ja, het echt het meest interessante weer uh, de zaterdag. Nou, die dag komt dichterbij, dus dat wordt allemaal zekerder. En dan moeten we toch echt rekening houden met, uh, met winterse neerslag. Vooral in het noordoosten ja, en waarschijnlijk in het zuidwesten regenen. En daartussenin zit die overgangszone. Nou, ja, het is pas woensdag. Marco Verhoef, dankjewel. je Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Frederik, het is een bescheiden ochtendspits. Uh, bij elkaar 30 kilometer. De files die ik noem, die zijn eigenlijk allemaal veroorzaakt door aanrijdingen. Op de A16 Breda-Rotterdam voor de Van Brieden-Noordbrug nog 5 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerde en Fassen 5 kilometer ook. En op de A50 Os richting Eindhoven tussen Nistelrode en Vechel Noord 9 kilometer. Dus het volkomen. En Vechel is de linker reisrook dicht. Verkeer richting Eindhoven kan het best wel omrijden van een verknopend paalgraven Via Den Bos, dat is dan via de A59 en de A2. Dankjewel. Vechtsporter Badder Hari staat weer voor de rechter. Daar spreken we straks over. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Natuurlijk kunnen we onze ogen sluiten voor kinderarbeid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 Ridder. Misschien kent u die de ridder die alsmaar wauwt over tanken. Hij gebruikt nu de Parkline tankkaart en wordt bediend tot op zijn tanken. Zo makkelijk kan het zijn. Parkline. Zigo heeft office basis. Het alles in één pakket voor ondernemers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 Zes minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Bij het Australian Open speelt Rafael Nadal op dit moment tegen de Bulgaar. Grigor Dimitrov, Mark Brasser, hoe doen ze het? Ja, prachtige wedstrijd weer. Het is 5-2 in de vierde set in het voordeel van Rafael Nadal. En hij staat met 2-1 voor in sets. En dat betekent dat hij de partij bijna binnen heeft. Heeft zojuist al een matchpoint gehad, Nadal. Nou, dat heeft hij niet benut. Ja, cruciaal in deze partij was toch wel... Uh, kijk, hoe dit ook aflok. en Nadal gaat dit niet meer uit handen geven. Wordt het nog 5-3, nou ja, dan zal hij die vierde set en dus de partij gaan pakken. Maar cruciaal was de derde set. Uh, Dimitrov won de eerste, speelde goed. Nadal pakte de... De tweede in een tiebreak en toen kwam er een derde set. Nadal stond in die derde set een break voor. Het werd weer een tiebreak ja, en toen miste Dimitrov twee cruciale forens. Eerst op setpoint op een eigen setpoint dat hij een makkelijke foren miste. Hij gaf een Nadal daardoor de kans om in die tiebreak te blijven. En toen werd het setpoint voor Nadal en toen miste Dimitrov opnieuw... Een voorrend die hij gewoon had moeten maken. Hij gaf daarmee de set weg. Ja, en toen was het verweer van de Bulgaar... hoewel hij blijft knokken in die vierde set... was het verweer eigenlijk uh, was het gebroken. Nadal uh, een vroege breek in die vierde set. En staat nu dus uh, 5-2 voor... en heeft uh, kans om het in vier sets af te maken... en dus uh, door te gaan naar uh, de halve finales. Ja, bij de vrouwen zijn de laatste twee halve finalisten al bekend. Titelverdedigster Victoria Azarenka is uitgeschakeld door Agneska Radwanska. Dat was toch wel een verrassing? Ja, we vallen, we vallen inderdaad van de ene verrassing en de ene verbazing in de andere, zeker bij de vrouwen. We hebben natuurlijk Serena Williams eruit zien gaan, we hebben Maria Sharapova eruit zien gaan. Nou gisteren bij de mannen dan de titelverdediger Novak Djokovic en vandaag inderdaad Victoria Asarenka die voor de derde keer op een rij het toernooi kon winnen. Ze speelde inderdaad tegen Agnieszka Radwanska, nou dat is een, ja, een vrij aparte speelster in het circuit, heeft niet de power van bijvoorbeeld Asarenka. heeft niet het loopvermogen van Asarenka of andere speelsters, maar ze leest het spel zo ongelooflijk goed. Voordat Asarenka wist waar ze de bal ging slaan... ...wist Radwanska bij wijze van spreken al waar de bal ging komen. speelde een hele goede wedstrijd, heel geconcentreerd... ...en won hem uiteindelijk met 6-0 in de derde set. Asarenka werd echt weggeslagen in die derde set. Stapelde fout op fout, wist op een gegeven moment niet meer... ...waar ze het zoeken moest. Heel slim, heel clever gespeeld van Radwanska. In de halve finale moet ze het opnemen tegen Dominica Sibolkova. Zij heeft weer gewonnen van de Roemeense. In Hoe was die partij? Ja, dat is, Naar nou, Sibulkova is pas 24 jaar, of al 24 jaar, kan je in de sport ook zeggen. Um, heeft veel wedstrijden in het verleden, uh, uh, ja, tough lossen, zoals de Engelsen zeggen, uh, uh, uh, nederlagen die nog wel even doordreunen, die, die, ja, waar ze van heeft geleerd. En, dat lijkt nu allemaal een beetje op zijn plaats te vallen. Terwijl Nadal nu de partij in de vierde set heeft ja. uitgemaakt. Nadal is dus door naar, naar, de kwartfinale. Of naar de halve finales moet ik zeggen. Eh, Sibulkova, ja, die, die lijkt volwassen te worden. Het lijkt eigenlijk eindelijk allemaal op, op de plaats te vallen bij de Slovaakse. Speelde tegen Simone Halep. Nou, die kwam heel nerveus de Rod Arena in. Was de eerste keer dat die Roemeense daar stond in de kwartfinale van een Grand Slam toernooi. Nou, dat doet wel wat met je hoor. Als je in zo'n groot stadion staat. Nou, Sibulkova had daar al gestaan tegen Maria Sharapova, die had die ervaring al wel. Speelde ontzettend goed, agressief vanaf de baseline in het veld. Pakte de ballen snel, maakte tempo Ja, 6-3 en 6-0. Dat is overtuigend en dat is ook meer dan terecht. Ja, Nog even heel kort, uh, Mark, want Nadal dus verder, die is in goede vorm. Dat is ook Roger Federer. Hij moet nog tegen ja. Andy Murray. Dat wordt natuurlijk ook een kraak. Ja, dat wordt een kraker. Dat was vorig jaar een halve finale, een schitterende halve finale die een paar uur duurde, uh, vijf lange sets. Ja, we, we, we gaan het zo meteen zien. De dag is nog niet voorbij. We hebben een, net een mooie partij gezien van Nadal. We hebben Asarenka eruit zien gaan en misschien het klapstuk van de dag gaat misschien nog wel komen inderdaad. Andy Murray tegen Roger Federer. Uh, Murray, ja, wat, wat, wat kan hij en wat kan Federer als Federer het niveau haalt van zijn vorige ronde tegen Tsonga? Ja, dan kan Federer heel erg veel en de vraag is wat kan Andy Murray daartegen overstellen? Ja, je moet het allemaal gaan. Volgen, Mark. Vervelend. Hou ons op de hoogte. Op Radio 1 natuurlijk ook Federer Terren Murray over half negen. John Conkelei werd in Soedan ooit geronseld als kindsoldaat. Als tiener vluchtte hij naar ons land en hier studeerde hij rechten... en werd hij acteur. Zo had hij onder meer een rol in de film Wit Licht... van Marco Borsato. Uiteindelijk keerde hij terug naar zijn land... toen Zuid-Soedan onafhankelijk werd. En daar is hij nu de officiële woordvoerder van de regering. Correspondent Kurt Lindeyer sprak met hem in de hoofdstad Juba. Malakal is nu ingenomen. De belangrijkste steden zijn in handen van de regering...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 De rechtszaak tegen vechtsporter Bader Hari gaat vandaag weer verder. Hij staat terecht voor negen feiten. Acht mishandelingen en een verkeersdelict. Maar volgens auteur Jens Alde-Kalter heeft Hari nog meer op zijn kerststok. Alde-Kalter schreef het boek Badr, de harde werkelijkheid achter Badr Hari. Jens Alde-Kalter, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u het in één zin samenvatten? Wat is die harde werkelijkheid achter hem? Uh, dat is een ongenadig kickbokstalent. Maar ook talent voor mensen in elkaar slaan buiten de ring... Want hij heeft nog meer gedaan dan die negen feiten? Nou, laten we het houden bij de negen feiten die er vandaag liggen. Oh, ik dacht... Me, dat lijkt me genoeg. Misschien heeft, u nog, misschien heeft u nog iets. Ik heb niks nieuws, als u dat soms bedoelt. Ja, nee, oké, okay, goed. Houden we het daarbij. Um, um, ja, deze negen feiten waar die nu voor moet komen... Is, is daar sluitend bewijs voor inmiddels? Het is lastig, hè, deze zaak. Het is erg lastig, um, er zijn bijvoorbeeld in het geval van Koen Everink in de Skybox... bij Sensation getuigen die elkaar tegenspreken. De ene getuigenis is weliswaar wat sterker dan de ander. Maar het is, toch niet, of het is toch lastig om dan tot sluitend bewijs te komen. Ook al is dat ondersteund door technisch bewijs. Uh, in een andere zaak is er bewijs verdwenen, camerabeelden verdwenen. Uh, weer in een andere zaak staan dingen wel op camera. Dus daar is het onomstotelijk. Dus er komt in ieder geval een veroordeling, ook omdat Barahari. Uh, in de zaak Sensation in ieder geval heeft toegegeven... één klap te hebben uitgedeeld aan Koen Everink. Ja. Maar wat voor veroordeling eruit gaat rollen, dat weten we niet. Nee. Um, uh, uh. Daar gaat de verbinding. Ik was al een beetje twijfelachtig. Er zat al veel vertraging op. Bent u er nog? Ik, ik ben er nog op. Ah, aan de telefoon nu. Oké, okay, goed. Gaan we praten verder. Ja. Jens Olde-Kalter schreef het boek... De harde werkelijkheid achter Badder-Hari. Zal die erbij zijn vandaag? Ik vermoed van wel. Hij is er niet hoe verplicht, maar ik vermoed dat hij er wel bij is. Ja, want dat is wel belangrijk voor hem. Nou, dat maakt wel een, een goede indruk e bij de rechter, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank voor je toelichting. Goeie, goedemorgen. Goedemorgen. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB Jolande van der Velde. Het is een ideale ochtendspits voor de weggebruikers. 24 kilometer file staat er. De langste file die staat op de A50 als richting Eindhoven na een ongeluk. Tussen Knopend Paangraven en Veghel-noord. 10 kilometer. Nog steeds is daar de linker reis ook dicht. Verkeer op weg naar Eindhoven rijdt het beste om... vanaf Knopend Paangraven via Den Bosch over de A59 en de A2. Goed nieuws voor Edwin van Kalker, want hij mag ook met zijn tweemans Bob naar de Olympische Spelen in Sochi. Aan de telefoon Wopke de Vecht, technisch directeur van de Nederlandse SkiBond. En dan valt het bobsleeën ook onder, meneer de Vecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd, ja. ook u. Want ja, het is, dank, het is goed nieuws. Goed nieuws, daar <coughs> zijn we blij mee. Het, uh, het geeft Edwin uh, extra mogelijkheden, zelfs tien runs extra, om... Uh, om in ieder geval te laten zien wat hij in de twee kan. Maar ook op voorbereiding tot uh, de vier. En wij rekenen eigenlijk de vier tot uh, de meest uh, kansrijke discipline. Als het gaat om uh, de mannenbopslee. Ja, en dan is het belangrijk dat je ervaring opdoet op die baan. Absoluut ervaring en de gevaren kent van de baan. En we hebben eigenlijk beperkt mogelijkheid gehad om op die baan te trainen. Vandaar dat. Uh, de, de, dat is altijd in de Olympische jaren. Dat de mogelijkheden om daar gewoon ongelimiteerd te trainen zijn er niet. En deze tien extra runs uh, voor de vier. En ja, we. We stappen misschien iets te licht over de prestatie in de twee. Want als Edwin uh, zeg maar, in de twee goed stuurt... en het is een technische baan daar en Edwin kan goed sturen... dan, uh, dan weten we eigenlijk ook nu nog niet waar we in de twee op uitkomen. En dat kan best ook wel een positief resultaat worden. Hij was inderdaad al gekwalificeerd voor de viermansbob... maar nog niet voor de tweemansbob. I is dat moeilijker misschien? Ja, de, de, de, de bobsleer mag je wel eigenlijk wel zeggen dat is, uh, dat is een beetje Formule 1... En we hebben gezien dat in de tweemansbob dat, uh, dat sinds vorig jaar of eigenlijk vorig jaar al uh, er een trend ingezet is. Dat, dat uh, technisch uh, dat er een grote doorontwikkeling is geweest. Uh, met name de Amerikanen hebben snelle tweemansbobs uh, de, de BMW-bobs. Om het maar even in de reclamesfeer te houden. Uh, je moet ook allebei topatleet zijn. Ook de piloot moet een topatleet zijn. In de zin van uh, dat je minstens even fit moet zijn en even snel moet zijn als je remmer. Dus daar, uh, daar tellen wat andere, andere wetten. Uh, zowel fysiek als... Uh, als ook technisch. En in de viermans... Uh, ja, je drukt met vier mensen. Het is één grote sprint met vier mensen. En uh, daarna moet het goed gestuurd worden. Uh, allemaal natuurlijk moet je toch fit zijn. Maar bij de tweemans wordt je afgerekend met twee mensen. En dat, uh, dat luistert toch iets meer nauw. Nou. Ja. Voor die tweemansbob waren strenge eisen. NOC-NSF heeft nu bepaald dat het, dat het dan toch mag met die tweemansbob. Heeft dat ook te maken met het feit dat bijvoorbeeld Jamaica gaat? Nee, heeft er niks mee te maken. Het, heeft, het, het is puur... Uh, vanuit uh, sportief-strategisch uh, oogpunt... dat uh, die tien extra runs uh, om, de, om toch de ervaring... en, en uh, de, de, met name de sporttechnische ervaring op de ja. baan op te doen... Uh, en de, de viermans meer kans te geven nog uh, en kansrijker te zijn. Maar daar hoeven ze toch niet zo lang over te denken dan? Dat is toch duidelijk? Ja, het, het, het, het gaat. Ja, dat is duidelijk. Je, je moet je, we hebben natuurlijk regels. CNOS-SF zegt uh, top 8. Uh, en Edwin hoeft eigenlijk maar één keer top 10, want hij had al een nominatie... Uh, dus we hebben tot het laatste kwalificatiemoment uh, afgelopen weekend in, uh, in Eagles, hebben we, uh, hebben we gewacht. En toen, uh, we hadden het verzoek min of meer al een keer besproken bij, uh, bij het NOC. En, uh, en Maurits heeft uh, nu groen licht gegeven. Uh, en we hadden natuurlijk de internationale quota hadden we wel al gehaald. Het internationale uh, uh, reglement zegt dat je ook moet kwalificeren voor, uh, voor het IOC. En dat hadden we al gehaald inmiddels. En uh, Alleen de Nederlandse kwalificatie nog niet. En die hebben we nu gekregen, die is geschonken. Nou, fantastisch. Dank u wel, Wopke de Vecht, technisch directeur van de Nederlandse Skibond. Elke werkdag van 6 tot 9, het NOS Radio 1-journaal. Sometimes I feel like one woman kicking as a race And burning all my feels fighting crime Kick a bank on the garbage, can't get on a date with Superman Fly the sky just because I can I'll be so pretty, not if I'm shitty Superhero in the city Yes, I'll be doing fine But then I fall off my cloud again Helemaal uitzingen. Leave met Wonder Woman. We gaan al door. Wonder Boy. Mark Robin Visser. Er zijn trouwens heel ja. veel Wonder Boys. Vandaag in Kuik. Spanning neemt toe. Wonder Boys. Elf stuks. Hè. En uh, ik hoor ook echt dat het echt een Dream Team is. Dat heb ik vanmorgen al van Stan Broeland gehoord. Dat is een middenvelder die helaas niet is geselecteerd. Was die heel erg teleurgesteld over. Maar ja, er moet natuurlijk gekozen worden, of niet, Jaak Verrij. Ja. ja, dat klopt. Ja, en dat zijn harde keuzes. Zijn harde keuzes. En 17 mensen mogen op formulier dus. Ja, u bent de teamleider, hè? de elftal leiders, zoals het ja. heet. Wat ja. doe je dan eigenlijk zo allemaal? Formulier vullen. Oh, dat doet u, dat formulier? Ja, ja. formulier vullen. En ik moet, uh, ja, ik help Tee een beetje mee. De andere leider. Ja. Die voor de materialen. Ja. Houd ik een beetje mee. En Hans Kraai is een van de trainers hè, hier, ja. Die, uh, ja de bekende Hans Kraai die ook uh, de selectie heeft... de keuze heeft, uh, de, de loodjes heeft getrokken. Hè? Ja, ja. ja, dat ja. klopt. Wij waren erbij. We stonden achter hem elke keer Aha. natuurlijk. Maar uh, uh, hij presenteert dat programma voor uh, Veronica. Ja. En Gret Kloosterman is, dat, is de voorzitter van, uh, van de club. De hele ochtend staat haar telefoon al rood gloeiend. Hij is nu al half leeg. Ja, Wat moet er is. allemaal nog gebeuren? Ja, niet zo heel veel meer, maar iedereen is natuurlijk uh, uh, hartstikke in spanning. De opwinding stijgt. Ja, precies. En uh, ja, dan gaan ze allemaal bellen en appen en, ja. uh, en mailen. En ja, dat is wel heel erg leuk. Maar alles is onder controle, alles ja. is geregeld. dus Alles uh, we gaat goed. Van start, natuurlijk. Ja, dat is ook wel heel leuk. Vanochtend kwam de wethouder Sport eventjes uh, hier langs fietsen. Jeroen uh, Joon, die is inmiddels alweer vertrokken, want die had een andere afspraak. Maar die hoorde ons op de radio en die dacht, ik kan als sportwethouder toch niet wegblijven hier. Nee, altijd ik kwam hem nog even hard onder de riem steken. Ja. Hij moet je voorlezen, maar kwam ja, ik kwam eerst hier langs. We hebben er een stukje van opgenomen. Dat hebben we, gaan we straks even bij mijn uh, weblog uh, zetten. Ja, en ik merk dan zelf, Marcel, als ik hier dan zo in Kuik ben... en hier ja. in de bestuurskamer sta... dat ik toch wel een beetje voor Kuik begin te worden, hoor. Ach. Eerlijk gezegd. Ja. Ja, is ja, dat uit medelijden? Nee, dat is niet uit medelijden. Nee, want ik, ik gun ze eigenlijk wel. Het zijn wel uh, pittige, pittige types hier. Mm. Nou. En dan is toch de vraag of Peck zich daar... Uh, ja, wat voor een houding Peck daar straks tegenover gaat. Ah, Peck kan wel een succesje nee, gebruiken. Natuurlijk. Dus die zijn, ook, uh, ja. die zijn ook zeer gemotiveerd, Mark Robin. Maar die denken er misschien wel heel makkelijk over. Die denken, oh, dat is een amateurclubje, dat rollen we vanavond wel even op. Uh -huh. zeg, uh, nou, dan over... zeggen ze hier, nou, dan zijn er... <laughs> ja, ja, ja, ja even masker. een overbodige vraag natuurlijk. Op wie hoopt Kuik in de, in de halve finale? Ja, dat kan ik hier nog wel eens even vragen. Op wie hopen jullie in de halve finale, als het zover komt? Ik hoop kom natuurlijk op Feyenoord. Maar yes. dan meteen... kunnen jullie meteen door naar Europa. <laughs> ik moet tegen Feyenoord, dus dat zou wel moeilijk worden. Zou u dat willen tegen Feyenoord? Ja, dat is gewoon een stunt wezen. Hè? Ja, in, in de Kuip, dus geweldig. En de voorzitter, wat zou u willen? Ja, ik wil pas 20 april naar de Kuip. Dus oh. we gaan eerst een rondje NEC doen. <laughs> en uh, ah. dan gaan we naar Houd de Kuip. Maar op. Dus Sjaak, ik krijg wat mij betreft gewoon gelijk. Lijkt me een goede strategie. Ja, nou ja, weet je, als we iets moeten verzinnen, dan is het dit. Na eer... naar Europa, hè, daarna, toch? Ja, dat, dat schreven gisteren wat spelers van ons. dat is natuurlijk geweldig. Maar we gaan gewoon eerst vandaag uh, beleven. Ja. En dan gaan we gewoon winnen. En uh, is het niet, dan is het niet. Dan is het ook allemaal prima. Je hoort het, Marcel. ja gewoon winnen vanavond. Ik wens alle succes. Ja? Frederik is ook inmiddels helemaal Kuik. Nee, toch? joh, gek. Niet? Oh. <lacht> nee, maar ook niet <lacht> verzwollen. Right. Ook Nee, nah. laat er geen misverstand over bestaan. Oh. Neutraal. Nou, Mark Robin, scoren shirt... En bedankt. De Checker. groeten vanuit Hilversum. Hè? Tot zover dit NOS Radio 1 journaaldag. Dag, we houden u de hele dag op de hoogte van het nieuws. Onder meer over het nieuws uit Kiev, waar twee demonstranten overleden zijn. En we houden u op de hoogte van de ontwikkeling in de rechtszaak tegen Badr Hari. Op Radio 1 kunt u blijven luisteren. Natuurlijk na 9 uur naar De Ochtend met de Plag en Jurgen van den Berg. Dag.